Weg van Wenen. Een hoorspel in vier delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Müller. Vandaag deel 1. Beeldschoon. U zei, meneer? Onze lieve koekoek, Max. Beeldschoon stuk. Een schoonheid. Een koekoek, meneer Winter? Ja, dat schilderij. Geschilderd door de schilder koekoek. Oh ja, bedoelt u dat? <coughs> kan ik nog iets voor u doen, meneer? Uh, ja, ja, geef mij de lieve catalogus van aan. Eh, Daar zo, op de secretaire. Oh. U bedoelt dit boekwerkje, meneer? Juist, dankjewel, Max, Dankjewel. Daar ja. stond dat nou ook alweer? Kan ik nu gaan, meneer? Hm? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, meneer... Ja, wat, wat sta je dat nou te zuren, Max? Wat is, het? Wat is er nou, hm? Ik vroeg me af welke smoking u wilde nemen. Uw zwarte of uw nachtblauw? Ach, maakt dat wat uit. Neem ze allebei maar mee. De mode in Londen schrijft voor dit seizoen de kleuren nachtblauw... ...en gaat groen en amethystgrijs voor, meneer. Oh ja, dat is interessant. Zeg. Heb jij wel eens een grijs amethyst gezien, Max? Nee, dat niet, meneer. Met de modebladen zullen... Doe dan... jij nou maar wat jou het beste lijkt en stoor me niet langer. Zeg, Ik heb nog genoeg te doen. het uitstekend, meneer. Wat ik nog wilde vragen... Ja, Max, wat wilde je me nog vragen? Als wij morgen in Londen aangekomen zijn... Ja. moet ik dan maatregelen gaan treffen voor onze eerste ontvangst. U begrijpt, met de reservering van de zaal in Hilton is altijd enige tijd gemoeid. En bovendien wilde ik u nog vragen welke andere plannen voor ontvangsten u hebt. Max, je begint me te vervelen, hoor. Ik heb in Londen dan genoeg te doen. Te veel om ook nog druk te maken over feestjes. Die verdingbestandsbusiness begint overmorgen vroeg. En voor die tijd moet ik nog heel wat regelen. Nou, laten we nou afspreken, dat jij een ontvangst organiseert en niet meer. Dat soort zaken begint maar knap te vervelen, hoor. Bovendien kost het nog waanzinnig veel geld ook. Goed, meneer, zoals u wilt. Ik wist overigens niet dat wij zorgen hadden. De prijzen van schilderijen zijn nooit zo hoog geweest als juist tegenwoordig. Wat? Ja. Ho, ho. Ik geloof dat ik hem echt op zijn deentjes heb getrapt. Nou ja, dat komt ook alweer in orde. fikke hm. waar stond het ook alweer... Nee, nee, die is het niet. Deze ook niet. Juist. Ja, hier heb ik hem. Schelfhout, zeelandschap, bezit van de graaf. De burggraaf, wacht even. De burggraaf van Ogden. Afmetingen 30 bij 40 gesigneerd. Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat opbrengen, zeg. Hmm, dat zal heel wat zijn. <laughs> die oude burggraaf is kennelijk door zijn centjes heen. Anders zou hij nooit afstand doen... Van zoiets moois. Ja, binnen. Ja? Een dame voor u, meneer Winter. Je bent het, hoe heet ze? Mevrouw Kruisen. Hilde, laat haar binnen, Max. Wilt u binnenkomen, mevrouw? Graag. Ach, Hilde, wat een verrassing, kom binnen. Dag, zo. Ga toch zitten, ga toch zitten. Ja, dank je. Wil je een drankje? Oh, graag. Sherry, port, whisky misschien? Eh, uh, sherry, graag. Max, een sherry voor mevrouw Kruijs en van mij, wist hij. Goed, meneer. Oh Axel, ik, ik was zo bang je niet thuis te treffen. Nou, dat heeft ook maar heel weinig geschild. Want uh, morgen vertrek ik voor een paar weken naar Londen... in verband met een paar prachtige veilingen. Ja, romantische schilderijen? Ah, natuurlijk. Wat is er eerlijker dan een goed romantisch schilderij? Ach, je bent een dromer, Axel. Nou, misschien wel, maar dan toch wel een zakelijke dromer. U, sherry, mevrouw. Ah, dank je. Ah. Hoe is het, meneer? Dank je wel. Kan ik verder nog iets voor u doen? Nee, dank je, Max. Nee, als ik je nodig heb, dan bel ik je wel. Goed, meneer. Zo, proost, Hilda. Op je gezondheid. Uh, proost. Nou, vertel dan maar eens waar ik het genoegen van jouw bezoek aan te danken heb. Ja, de... hm? ja het is moeilijk. Ik... God, Axel, ik ben zo bang. Maar kindje, Hilda, wat is er nou? Kom, kom, rustig nou maar. Rustig nou maar. Hier, hier drink nog wat. Je moet je niet zo opwinden. ze. Vertel me alles maar. Hm? Oh, sorry. Het, het spijt me, zo. Ik heb de hele dag niet geslapen. Ik, ik heb de hele dag lopen piekeren wat ik kon doen. Het, het zal me zo plotseling. Ik ben nou, zo... Rustig, rustig, rustig. rustig. Vertel het me maar vanaf het begin. Kom nou maar. Vertel me. Je weet dat... dat... Dat Tom een, een maand geleden naar Wenen vertrokken is. Ja, ja hij zou iets gaan kopen. Hè? Ja, hij had opdracht gekregen om een miniatuur van Holbein te kopen. Oh, oh dat had hij me niet verteld. Nee, dat, dat, dat, dat heeft hij niemand verteld. Alleen de opdrachtgever, de verkoper en wij tweeën wisten ervan. Toen hij vertrok zei hij nog dat hij binnen een dag of tien terug zou zijn. En natuurlijk rekende ik erop... dat het, dat het wel eens wat langer zou kunnen duren... want mm -hmm. je weet hoe zulke transacties kunnen uitlopen. Ja, ja, ja. En toen ik na twee weken nog niks gehoord had... vond ik dat wel vreemd, maar... nog niet verontrustend. Je weet hoe Tom is. Als hij met een schilderijenzaak bezig is... bestaat er voor hem niks anders meer op de wereld. Mm -hmm. Maar na drie weken... god, ik gewoon ongerust te worden. Ik, ik, ik belde hotel Zagger in Wenen. Want daar woont Tom altijd als hij in Wenen moet zijn... En toen hoorde ik dat het stomme verbazing... dat hij al twee weken geleden vertrokken was. Zonder een naderadres op te geven. Ik, ik wist toen echt niet meer waar ik het zoeken moest. Gisterochtend kreeg ik opeens een brief. Een brief? Ja. Hier, lees maar. Geachte ja. mevrouw Kruisen. Wanneer u uw prijs opstelt, uw man gezond en wel terug te zien... ...raden wij u aan voorlopig geen pogingen meer te doen achter zijn verpleefplaats te komen. Wanneer u de politie zou willen waarschuwen, bedenk dan dat dit zal resulteren in de dood van uw man. Hoogachtend, uw vrienden. Dat ligt er niet om. Ik kan me voorstellen dat je niet hebt kunnen slapen. En uh, hoe kan ik je helpen? Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik geloof dat ik, dat ik je alleen maar om raad wil vragen. Wat moet ik doen, Axel? Ik, ik kan toch niet zomaar zitten afwachten? Ik, ik moet toch iets doen? Toch de politie? Nee, nee, nee. Godsnaam niet. Maar, maar wat dan? Wat dan? Denk je dat dat iets met die Holbein te maken heeft? Ja, misschien. Het, het is natuurlijk mogelijk. Alles is mogelijk, hoor. Oh, Axel, ik geloof dat ik, dat ik gek aan het worden ben Ik... Gedraag me als een hysterica. Nee, wat allemaal niet wegneemt dat we iets moeten doen. Hè? Ik vraag me af. Wat? Ik vraag me af of we het zin zo hebben als ik naar Benen ga. Jij naar naar Wenen? Maar Londen dan? Londen kan ik regelen via een relatie. Het gaat met de slotte maar een minst En Tom is een van beste vrienden. En ik kan het toch niet toelaten ja, maar echte, dat Axel. Dat wil ik niet van je vragen. Dat hoef je ook niet van me te vragen. Ik ga gewoon. En ik ga niet alleen. Ik neem Bob Manser mee voor het geval dat. Hilda, luister. Vertel me alle kleinigheden die je je maar kunt herinneren. Waar had Tom meestal in benen? Wie zocht hij op? Had hij daar vrienden? Enzovoort. Ja, meneer? Mijn naam is Winter. Ik heb een suite gereserveerd en een kamer met bad voor mijn assistent. Winter? Winter, ja. Uit Nederland? Juist, inderdaad. Ja, hier heb ik u reservering. Een suite en een kamer met bad. Wilt u dit even invullen, meneer? Ja. U ook, meneer? Uh, Manser, Bob Manser. Uh, dit hier? Uh, ja. Uh, er we geldt weer de verrekte geschrijving Ja. Uw sleutel, kamer 27, tweede etage. Ja, bedankt. En u heeft suite nummer 6, meneer Winter. Juist. De kamer van de heer Manser bevindt zich tegenover uw suite. Zal ik de boel even naar boven brengen? Nou, het lijkt me toch wel, als ze er iemand van hebben, niet? Oh, ik zal er wel voor zorgen, meneer. Uh, Lopper, ga in elk geval de, de boven even bekijken. Ja, zeg. Ik ga intussen een plattegrond van Wenen kopen. Tot straks. Ja, tot straks. Ach, ik had nog een vraagje aan u. Ja, meneer. Kunt u mij misschien helpen aan een uitgebreide plattegrond van Venen? Zeker, meneer. Deze hier. De meest volledige die we hebben. Oh, juist. Dank u wel. Dat is dan 100 shilling, meneer. Dat is uh, Oh, dank u wel, meneer. Oh! Oh, oh dat spijt me. Neem oh, me alsjeblieft niet kwalijk, hoor. Oh, nee, het was mijn schuld. Ik keek niet ja, uit. Nee, wacht. Ik zal u even helpen. Ach, doe zit toch geen moeite? Ja, nee, nee, helemaal geen moeite. helemaal geen moeite. is helemaal niet. Oh, oh. Dag oh, wacht hier. Kijk. Zo, dat dank is... Uh, je alles geloof ik, hè? Ja. Nee, nee, ik heb hier nog iets. Ik heb hier nog iets gevonden. Kijk eens even. Hier. Een gouden roebel. Oh, oud en heel waardevol, zou ik zo zeggen. Oh, de hemel zij dank dat ik die niet verloren heb. Een herinnering. Bent u soms Russisch? Hè? Ja, dat wil zeggen niet meer. Mijn ouders waren Wit-Russen. Aha, gevlucht naar nou, ik aanneem. Lang, lang geleden. Ja, gelukkig wel. Ik heb de Franse nationaliteit. Ik ben Nederlander. Mag ik me even voorstellen? Winter is de naam. Axel Winter. Irene toegaf. Mag ik u uh, een drankje aanbieden? Nou... Ook. Digger de schrik. <laughs> in de bar. Ze serveren hier en zagen niet alleen hun voortreffelijke taart... maar ook uitstekende martini. Nou, graag. Dat wil zeggen, ik zou mijn broer in de bar ontmoeten. Och, maar dat kunt u toch net zo goed in mijn gezelschap doen? Het zal maar genoegen zijn uw broer te leren kennen. Als hij even charmant is als u... Drankje? Nee, nee, eigenlijk niet. Twee is al een beetje veel voor mij. U verdraagt het anders met een nodige persoon. Oh, daar komt Igor. Het spijt me dat ik je heb laten wachten, Irene. O, oh. uw zuster en ik waren betrokken bij een klein ongeluk. We botsen tegen elkaar op in de lobby. En, eh... Uh... Bij wijze van zoenoffer heb ik uw zuster in de bar gezelschap gehouden. Niet dat dat een groot offer was, hoor, in tegendeel. Dat ja, is erg vriendelijk van u, meneer. Winter, Axel Winter. Prins Igor Tugov, om te dineren. Mag ik u iets aanbieden? We zijn erg vriendelijk van u, maar we zijn al te laat voor een afspraak. hierin. Ja, jij kom. Misschien vindt u het uh, brutaal voor mij, maar dan zou ik u beiden misschien morgen uitnodigen om vanavond met mij te dineren. Mijn eerste avond in Wenen zal dan uh, ongetwijfeld onvergetelijk worden. Ik heb helaas een afspraak, maar mijn zuster... Juffrouw Toegoff, of moet ik prinses zeggen? Nee, hoor. Ja, graag. Ik bedoel uw uitnodiging. Schitterend. Zullen we zeggen om half negen hier in de lobby... of wilt u dat ik u afhaal? Nee, hoor, dat is niet nodig. Half negen? Nee, het is me allemaal een beetje al te toevallig, Bob. Wat bedoel je? Nou, stel je nou eens voor. Hm? Je botst tegen een beeldschone dame op. Hm. Maak je excuses. ...nodigt er vervolgens uit voor een drankje... ...en je probeert een afspraakje te passeren. Wat gebeurt er nou in Ekerval dat hier gevallen? Je vangt bot. Hm? In dit geval kennelijk niet. Wat is daarvoor vreemd vreemdzaam? Nou, vreemd is als ik die mooie broers en zuster een teken zie geven om de uitnodiging aan te nemen. In het begin heb ik gedacht dat ik me vergiste... ...maar toen ik later nog eens goed over had nagedacht... ...wist ik heel zeker dat ik het goed had gezien. Oh. Ja, inderdaad, ja. Oh. Maar... Uh, ...zou dat iets te maken hebben met... Uh... Tom Kruijsen. Ik weet het niet. Nee, Alles is mogelijk. Kijk eens, Bob. Die Holbein die Tom Kruijsen hier in Wenen zou kopen... is ongelooflijk kostbaar. Ja. Als er nou eens kapers op de maar, kust waren. nee, Maar in de schilderijenhandel maakt men over het algemeen... toch geen, geen gebruik van gewelddadige methodes. Nee, toegegeven, over het algemeen niet. Maar okay. uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. En ik heb zo'n gevoel... dat deze zaak een van die uitzonderingen aan het worden is. Die charmante ontmoeting... Een, uh, een doorgestoken kaart, denk je? Ja, maar dat zou dan betekenen dat zij, wie die zij dan ook wezen mogen... al van tevoren op de hoogte malen van je komst... Dat uitstekend gereduceerd mevrouw Watson. Ja, maar maar hoe, hoe kan dat dan? Ach, zo moeilijk is het er ook wel niet. Kijk, wanneer het om handelaren gaat... Hè, die een kostbare stuk als een Holbein onder hun hoede nemen... ligt er toch voor de hand de beste hotels van de stad in de gaten te houden? Een handelaar die een schilderij van een half miljoen gaat kopen... logeert toch meestal niet in een achteraf hotelletje. Nee, dat is waar... Wanneer we inderdaad te maken hebben met een georganiseerde band... dan kan ik me voorstellen dat er ook een receptionist van Hotel Zagger niet ongenegen is tegen een behoorlijke betaling... door te geven dat er weer een Nederlandse kunsthandelaar wordt verwacht. Hm. En dan is het toch maar een klein kunstje om erachter te komen... dat de bewuste handelaar en de verdwenen Holbein de vrienden zijn. En dan? Dan zijn de mooie Russinnen aan zet. <laughs> ja, Française voor Russin, het maakt niks uit. Hm. Waar ben je van plan? Kun jij je iets prettigers voorstellen dan... Maar met een uiterst charmante Russische Française... ...een bijzonder smakelijke maaltijd te nuttigen... ...overgoten door een aantal excusesen ...om dan vervolgen... Nou, maar dan... Even... Ja, ja, ja, je hoeft toch niet al mijn geheimen te kennen, zeg ik... ...ik wil het toch een veel te veel... Als het interessant begint te worden, hou jij altijd je mond? Ja. Nou ja, nou ja... Wat wordt er nou voor mij verwacht? Nou, kijk, ik heb hier een aantal adressen... ...waar Tom Kruijsen zegt, wanneer hij je wenen was... min of meer regelmatig iets zien... ...dan wil ik... Ja dat jij vanavond langs al die adressen gaat en probeert erachter te komen of iemand iets meer weet over zijn verblijfplaats. Is jongen, is een jonge jonge, een flinke klus. flinke klus, inderdaad. Je moet nee. dus lot wel doen voor het vorstelijke salaris dat ik je betaal. Nou, als deze zaak afgelopen is, dan kom ik beslist over salarisverhoging praten. Ja, nou, vraag is dat vrij. Zullen we nu maar eens ophouden met dat meneer en juffrouw? Ik heet Irene. Mm -hmm. Zijn naam die bij je past? Ik heet Axel. Wat voor wijn wil je drinken? Hoe oh, dat laat ik graag aan jou over. Schilderijenkenners zijn over het algemeen levensgenieters. En dus wijnkenners. Hoe weet je dat ik een schilderij had? Oh, nou, je denkt toch zeker niet dat ik zomaar met een wild vreemde ga eten? Nadat jij me had uitgenodigd, ben ik even met de portier gaan praten... om erachter te komen wie toch die aardige Hollandse heer was. Je hebt er geen idee van hoeveel wijsheid portiers... onder hun indrukwekkende petten verborgen houden. Laten we nou eens aannemen dat de informatie niet zo gunstig voor mij was uitgevallen. Uh, uh, dan zou er een heel vriendelijk, maar uiterst koel... Cool en afwijzend briefje op je suite bezorgd zijn. Irene, ik zal willen drinken op je verstand. Je schrouwen en je schoonheid. Uh, neemt u me niet kwalijk dat ik zo laat nog stoor... maar ik meen begrepen te hebben dat u een zekere Tom Kruijsen kent. Ja, en? Uh, heeft u hem de laatste tijd nog gezien? Nee. En u weet ook niet waar hij op het ogenblik is? Uh, thuis natuurlijk, in Amsterdam. Oh, Oh ja, in dat geval, uh, Dank u wel. Ja. Goedenavond, uh, goedenavond. Ben jij van plan me dronken te voeren, Axel? Als jij eens wist wat ik allemaal van plan ben. Kom, laat me die glas nog eens bijvullen. Nee, nee, niet nee, allemaal, hoor. Mijn broer heeft me gewaarschuwd voor overijverige Hollanders. Ben jij een overijverige Hollander, Axel? Misschien wel. De toekomst zal het uitwijzen. Overigens, jouw broer, de prins, is die titel echt? Zowel mijn vader als mijn moeder zijn heel jong uit Rusland weggegaan tijdens de revolutie. Jaren later ontmoetten ze elkaar in Parijs en zijn daar getrouwd. Heel gunstig voor de dynastie. Die titel kan soms heel gemakkelijk zijn. Op uw vorstelijke schoonheid. Het spijt me dat ik u zo laat nog stoor, maar als ik goed ben ingelicht, dan... Uh, dan bent u een kennis van de heer Kruisen uit Amsterdam. Dat klopt. Weet u soms waar hij op het ogenblik is? Nee, hoe zou ik dat moeten weten? Thuis, denk ik, in Amsterdam of op reis. Oh, nou, dan spijt het me dat ik u heb gestoord. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet je broer eigenlijk? Mijn broer? Mm -hmm. Broer van alles. Op het ogenblik is hij secretaris van een miljonair. Zo, dat is interessant. En jij? Ach, Axel. Ik loop in het kielzog van mijn geliefde broer. Hij weet altijd aan geld te komen. Zich goed te laten betalen voor heel weinig werk. En aangezien ik gek ben op mooie dingen... Blijf jij bij hem in de buurt? Mm -hmm. Mooie dingen, zei je? Schilderijen? Schilderijen en sieraden en mooie mannen. Neemt u me niet kwalijk dat ik u stoor? Wat kan ik voor u doen? Uh, kent u een zekere Tom Kruijsen? Wie bent u? Mijn naam is Bob Panzer. Mijn werkgever, de heer Winter, is op zoek naar meneer Kausen. Dat is een vriend. Uh, kunt u zich legitimeren? Uh, ja, wegkomt. Richting... Paspoort. Alsjeblieft. Mm -hmm. Ja, komt u binnen? Graag. Ja. <tie> <Hier, tie> mm -hmm. Wat denk je aan? <tie> Als je dat dus wist, lieve Axel. Denk jij misschien aan hetzelfde als ik? Misschien. Misschien. Weet je, Irene? Hmm? Ik hou ook van mooie dingen: schilderijen, sieraden. Mooie vrouwen. Gaat u zitten, meneer Mansen. Dank u. U zult wel verbaasd zijn dat ik u zo laat nog binnenlaat, maar... nood breekt wet. Hoe bedoelt u dat? Precies zoals ik het zeg. Als ik u goed begrijp... Tom Kruis is in gevaar. Ja, in levensgevaar. De heer Winter en ik zijn naar wenen gekomen om hem te helpen, juffrouw. Mijn naam doet er niet toe. Hoe minder ik in deze hele zaak betrokken ja, als word, u me hoe nou beter... Vertelt, als u me nou vertelt waar de Kruisen kan vinden dan is voor u de hele zaak afgedaan. Hoe kan ik weten of ik u kan vertrouwen? Daar komt u wel een beetje laat mee. Hè? Als ik aan de verkeerde kant zou staan... dan zouden er een heel eenvoudige middelen zijn om u aan het praten te krijgen. Daar vergist u zich in. Maar aangezien ik aan de goede kant sta... en dat neemt u ook aan, maar anders had u mij niet minder gelaten. Zijn we er allemaal bij gebaat... dat deze zaak zo snel mogelijk afgewikkeld wordt. U heeft gelijk. Ik zal u vertrouwen. Wat uh, weet u eigenlijk van Tom Kuis af? Oh, niet veel. Hij is een goede vriend van mijn baas. Hij is een goede kunsthandelaar die zich in de loop der tijd heeft gespecialiseerd op heel bijzondere stukken. Dat is eigenlijk alles. U weet dus niet dat die hele schilderijenhandel eigenlijk maar een dekmantel is? Dekmantel? Mhm. Mm maar waarvoor dan? Kunt u dat niet raden? Nee. Of... Ik bedoel toch niet dat hij, dat hij een geheim agent is of zo? Wat is daarvoor lachwekkend aan? Oh, nee, nee, nee, sorry. Ik stelde met verbaasde gezicht van mijn baas voor. Een van zijn beste vrienden een geheim agent. Hij zal als een persoonlijke belediging opvatten dat hij daar niets van wist. Tom Kruijsen heeft mij een aantal jaren geleden het leven gered. Tijdens de opstand in Tsjechoslowakije werkte ik voor een ondergrondse beweging. Die volledige autonomie van ons land wilde. We vochten voor een vrij Tsjechoslowakije, vrij van Rusland. Bijna al mijn vrienden zijn gepakt, gemarteld, vermoord. Ik kon ontsnappen omdat Tom zijn leven voor me wachtte. En ik was niet eens belangrijk. Uh, waarschijnlijk is hij nu naar mij toegekomen omdat hij wist dat ik hem nog een schuld te betalen had. Hij is zo Nee, maar is hij is hier wel in de buurt. Wat heeft het met, met die miniatuur van Holbein dan te maken? Eigenlijk niets. Toevallige bijkomstigheid. Maar wel een kostbare. Tom is in het bezit van een lijst van... alle ondergrondse verzetstrijders in Tsjechoslowakije. Niet alleen die mensen die openlijk als dissident naar voren gekomen zijn, maar... ook van die mensen die zich bezighouden met het... Uh, verzamelen van inlichtingen, het plegen van sabotage. Onze vijanden zitten achter die lijst aan. Als die hebben dan kan het verzet in één klap uitgeroeid worden. En tegelijkertijd kunnen dan de dissidenten nog harder aangepakt worden. Hmm, leuke gedachte. Maar wie zijn die vijanden dan? De Russen, KGB, MVD? Nee. Een klein groepje beroepsspionnen. Die hun waren aan de meest biedende verkopen. Of opdrachten aannemen om iemand uit te schakelen. Ja, voor heel veel geld natuurlijk. Ze beschikken over de modernste hulpmiddelen... En geld is geen enkel bezwaar. Ze kopen wie en wat ze willen. Moorden en martelen, als ze dat zo uitkomt. Kent u ze? Nee. Maar ze zijn overal. Tom was in hun handen gevallen. Ze hebben hem gemarteld. Maar hij wist te ontsnappen en toen is hij naar mij toegekomen. Ik heb hem zo goed mogelijk verbonden en daarna naar een veilige plaats gebracht. Waar? Jo oh, je bent geraakt. Stil, stil maar, stil maar. Ik zal hulp voor je halen. Geef niet meer. Het huh? is te laat. Waar vind ik kruisen? Oh. Waar, waar vind ik kruisen? Er er er er er Ernte. Ernte? Ernte. 24. Ernte kassen 24. Ik zal een dokter bellen. De politie. Nee. Geen politie. Te laat. Tom. Dood. Sperige schofte. Valle sperige schofte. Kom nou. Wordt al Hotel hè? goedenavond. Ja, suite 6 alsjeblieft. Ik geloof niet dat ik u om deze tijd nog... Kan ja, man, zo nou niet, ik ben assistent van de heer Winter. Ik moet hem dringend spreken, oh, suite 6. In dat geval, uh, één momentje graag. Ja, ja. natuurlijk, ga maar. ben je? Kan ik over de telefoon niet zeggen. Goed, kom eraan. Waar, waar spreken we af? Aan de voorkant van de stevagsdom. Uitstekend, ja. Uh, ja, en nog wat? Ja? Als je nou een kaart van Wenen hebt, neem die dan mee. Je, ja, ja oké. Over, over tien minuten ben ik bij je. Ja. Mm, mm. Wie was dat? Huh? Midden in de nacht? Niks bijzonders. moet even weg, hoor. Oh, nee, ik ja. kom nou weer in bed, hè. Ik kan best op morgen ja, wachten. Is, is dat maar. Een lief meisje, ga slapen, hè. Of een uurtje ben ik weer terug. Oh, beloof je me dat? Ja, met de hand op mijn hart. Mm -hmm, ik vertrouw je niet. Ik kent me dat toch al zo lang. Mm -hmm, Eén Want Je weet dat ik altijd mijn beloftes houd. Ja, ja, ja dat is waar. Oh, nou, goed, liefje. Eh, tot straks. Nee. En? Over tien minuten zijn ze voor de Stefansdom. Uitstekend werk, bedankt. Axel! Ja, Axel, hier! Wat heeft het allemaal te betekenen? ik zal straks allemaal uitleggen. Heb je de kaart? Ja, hier. Maar waarom? Ik heb Tom Kruisen gevonden. Wat? Of liever, ik weet waar hij zich verborgen houdt. Zwaargewond. Allah, wachtig. Hoe ben je daarachter ja, gekomen? Dat heb ik je nog wel. Kijk eens, hier. Erdekassen. Hier ja, zit hij. Dat Ja. zie ja, je. Ja. Verdomme, wat is dat? Ja. dat je weg, Rennen! Rennen! Rennen! Oh, U hebt geluisterd naar het eerste deel van Weg van Wenen, een hoorspel in vier delen, geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling: Axel Winter, Jan Borkus, Bob Manser, Hans Veerman, Max Labes, Frans Somers, Hilda Kruysen, Barbara Hofman, Igor Toeghoff, Hans Karsenbar, Irene Toeghoff, Marijke Merkens, Portier, Willy Ruys, Vrouwenstem. Joke van den Berg, jonge vrouw Els Buitendijk, technische realisatie Teun Lammes en Léon Dubois. De regie had Hero Muller.